Radio Radio ja wel, en met deze stevige hit van Steve Miller Band en Rock Me mogen we zoals eerder aangekondigd een gast verwelkomen. Ik raak bijna niet uit mijn woorden, Jan, in de studio. En dat is Jan Smet, voorzitter van de Mondiale Raad van Kruijbeke. Hij komt ons wat meer vertellen over de werking van die gemeentelijke adviesraad. Misschien beginnen met de belangrijkste vraag, Jan. De Mondiale Raad, wat is dat eigenlijk? De Mondiale Raad is eigenlijk een adviesorgaan naar de gemeente toe. Een beetje vergelijkbaar met de jeugdraad, cultuurraad, sportraad. Ja. Maar wij zijn allemaal mensen die op een of andere manier bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking. In de ruimste zin van het woord. Ja. En daar zitten heel wat verenigingen bij, dacht ik. Uh, er zijn uh, mensen die actief bezig zijn met projecten. Niet echt verenigingen, maar mensen die actief bezig zijn met projecten. Onder andere in Burkina Faso, in oh ja. Jemen, uh, in Moldavië. Ja. Uh, maar ook de school is vertegenwoordigd, zijn omdat die altijd ook met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn met het een en het ander. Ook uh, de, de NGO's, uh, dat wij ze, dat wij ja. ze noemen, ja. zoals 111111, 11, 11, actie, Broederlijk ja. Delen, die zijn er ook allemaal in vertegenwoordigd. Ja. Ik ben natuurlijk eens op de site gaan kijken naar de leden van de Mondiale Raad. Ja. En dat zijn er een pak. Dus als jullie vergaderen... Uh, is dat echt wel een zaaltje vol, veronderstel ik? Dat is uh, een heel pak die er op de lijst staan. Ik heb die ook eventjes nagezien, maar er zijn er al bij die er uh, ondertussen niet meer bij zijn. Ja. Uh, en gezien de toestand in de wereld, kan ik me voorstellen dat er misschien toch nog acties bij komen. Ja, er zijn uh, regelmatig acties, uh, of, uh, want nu is ook uh, de, de problemen in, uh, in Libië en ja. in Marokko ja. uh, aan de orde gekomen. Dus ja. de gemeente gaat ook doen vanuit Vanuit het gemeentebestuur, maar ja. dat komt ook allemaal op de Mondiale Raad. Dat wordt besproken dus op de Mondiale ja. Raad. Hoe vaak vergaderen jullie? Wij vergaderen vier maal per jaar. Ja. komen wij samen. Uh, vroeger was dat op het kasteel, ja. uh, maar nu met de uh, veranderingen of de uh, ja. renovatie is dat niet meer. En ver, voorlopig vergaderen we nog op het uh, stadhuis Erpenmonde in oh, de Oh Ja, overzaal. ja. Op het stadhuis, zoals we dat daar Stadthus, noemen, in, ja, in de stad Ruppelmonde. Okay. Goed, wij babbelen zo meteen verder na dit streepje muziek. Ja, dat was Hunger of the Pine, een toch wel heel bizar stukje muziek van Old g We hebben hier in de studio, zoals eerder al gezegd, Jan Smet, voorzitter van de Mondiale Raad. Mondiale raad, Jan, dan uh, denkt men, jammer, jammer, ontwikkelingssamenwerking. Dat is een ver van mijn bedshow. Ja, het uh, dat is onze ondervinding. Sommige mensen liggen niet echt wakker van ontwikkelingssamenwerking. Omdat dat inderdaad... Uh, mensen denken altijd nog aan het zuiden, aan ja. het te geven, aan, aan de Negerkers. Dat is nu cru gezegd, zo is ja. het niet. Maar de mensen denken nog in die richting... Ja. Maar de mensen die hier bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking, die vertegenwoordigd zijn in de Mondiale Raad, wat doen die? Die proberen andere mensen een uh, beter leven te geven. Ja. Dat kan op het gebied van landbouw, van uh, geneeskunde, van verzorging, van onderwijs. Ja. Maar dan denken we verder, die mensen die hier in Kruijbeke bezig zijn ter plaatse, wat doen die? Die doen net hetzelfde. Die proberen ook andere mensen een beter leven te geven. En daarom... Uh, vragen wij ook dat die mensen aansluiten op de Mondiale ah, ja. Raad. Ja. Heel recent nog is uh, het Rode Kruis uh, ingetreden. Uh, welzijn schakels zit er al eeuw lang in. Oh, ja. uh, nu is er een uitdaging vertrokken naar de mensen van het LOI, het lokaal opvanginitiatief, om daar ook te komen zetelen in de Mondiale Raad. Oh ja. Dus de verenigingen die zorgen voor de vierde wereld, laat ons zeggen, voor de armoede hier in onze omgeving, die zijn ook daarin vertegenwoordigd. Die zijn zeker welkom ja. en daar ook een warme oproep naar die mensen om informatie in te winnen en om bij ons aan te sluiten. Mooi, mooi. Dat is met deze gebeurd. Dan zou ik even willen hebben over een campagne die doorgegaan is rond schone kleren. Ja. Uh, wat was daar de bedoeling van? Ik kan me voorstellen dat wie naar de fototentoonstelling ja. in Ruppelmonde is komen kijken, wel weet uiteraard waar het over gaat, maar zoveel anderen vragen zich af wat is dat met die schone kleren? Ja, Dat is een heel verhaal, want bij het installeren van het nieuwe gemeentebestuur was eigenlijk mijn idee om het invoeren van een schone klerentrofee. Hola. Uh, maar praktisch is dat niet haalbaar. Bedoelt, omdat... u, bedoelt u dan de best geklede nee, uh, burgemeester of gemeenteraadslid of schepen? Of... Nee, absoluut <laughs> niet. Wij hadden het idee van uh, alle verenigingen, ja. horeca, uh, KMO's, sportverenigingen, jeugdverenigingen... ...die een speciale inspanning doen rond schone kleren... ...van ja. die te bedenken met een trofee. Maar uh, onze secretaris heeft dat een beetje opzoekingswerk gedaan... ...en ja. in Kruibik betreft dat meer dan duizend verenigingen. Hola. Allemaal samen. Hè? Ja, ja. Dus uh, dat liep uh, onhaalbaar. Door. En we zijn dus met een aantal mensen gaan samenzetten, gaan brainstormen... Ja. ...en zo is eigenlijk het idee gegroeid rond de schone klerencampagne... Uh, ...verspreid over gans het Waasland. Ja. Maar wat is die schone kleren dan, heel specifiek? Schone kleren zijn eigenlijk drie grote uh, thema's. Dat is ten eerste, geen kinderarbeid. En dat bedoelen we kinderar, kinderarbeid onder de twaalf jaar. Die, uh, die in textielfabrieken werken, die in textielfabrieken, dat in bedoelen textielfabrieken jullie? Werken. Ja, ja. Bangladesh is daar een heel schoon voorbeeld ja. van. Maar er zijn nog andere uh, landen waar zo'n technieken of zo'n uh, praktijken gangbaar zijn. Ja. En ten tweede, uh, een uh, menselijke arbeidsomstandigheden. Mm -hmm. We zeggen geen uh, 16 uur per dag werken, in de fabriek blijven slapen en morgens terug vroeg beginnen. En uh, een, de arbeiders het minimumloon uitkeren. Dat zijn eigenlijk de drie grote pijlers voor schone kleren te produceren. Ja, ja, ja. En uh, Mag je dat vragen? Waar komen die schone kleren dan terecht? Die kleren, minder schone dan eigenlijk, die in Bangladesh bijvoorbeeld, ja. door kinderarbeid geproduceerd worden. Of geproduceerd, moet ik zeggen. Waar komen die Kopen dan terecht? Eigenlijk terecht in, uh, in de Europese ketens, ook in oh, de ja. Belgische ketens. Ik weet niet of ik hm. ketens mag noemen, <laughs> maar er zijn ja. ketens waar. De mensen moeten er maar eens op letten. Als ze een t-shirt kopen, of een bloeske of een hemdje, dat er staat in dat logo, meet in Bangladesh, ja. en, en dat kost zeven uh, of acht euro, dan heb je ja. geen schone kleren. Oké, okay. dat was uh, prima. Ik bedoel prima, heel duidelijk uitgelegd. Dan Wella. gaan we na dit uh, streepje muziek verder met onze babbel. Jan Smet hier bij ons, voorzitter van de Mondiale Raad van Kruijbeke. Jan, ik heb begrepen dat over de campagne Schone Kleren je nog niet was uitverteld. Ja, ik wil heel kort het verloop van de campagne even overlopen. De campagne heeft gelopen in gans het Waasland en elke gemeente van het Waasland heeft wel iets gedaan. Wat Kruijbeke betreft, wij zijn begonnen in 2022, in december, met een tentoonstelling van Lieve Blankaert over ja. de fabrieken in Bangladesh. In februari is hier de film vertoond, Open Secret, met een uh, volle zaal. Dat ging over de wantoestanden in, uh, in Leicester, in uh, de kledingindustrie in, in Engeland. Mm -hmm. uh, en dat ging vooral over de vakbondsactie die daar proberen uh, toch uh, een kentering te krijgen van, uh, de, van de, de kledingindustrie. Ja. En van de mm -hmm. wantoestanden. Ja. Ja. Op 24 april hebben we dan eigenlijk als enige gemeente in het Waasland de actie, de, een actie gehouden rond de ramp in Rana Plaza, waar daar in Bangladesh acht fabrieken ja. ingestort, ingestort zijn. zijn ja. dus ja. En we hebben hier als in alle drie gemeenten actie gevoerd daar rond om die gebeurtenis te erdenken. En dan tenslotte op 23 november staat op het programma een debatavond en film rond Schone Kleren. En we hadden daarvoor eigenlijk... Sven speciaal uitgenodigd, oh. maar gezien de omstandigheden die oh, iedereen, bij, dat... iedereen al gehoord ja. heeft, gaat dat ja. dus niet. Nee. Maar we zijn dus achter de schermen volop aan het werken uh, en het zal een debatavond worden met Jeff Van Aken, een bekend journalist die heel uh, hard bezig is met de kledingindustrie. Mm -hmm. uh, Lintje Grillaard, de deputé van, de oh, ja. ja. uh, van de provincie zal daar aanwezig zijn. Muriel Scherre. Ja. Uh, ...gekend van de kleding, uh, van de lingerie ontwerp. Ja, ja. ...maar dat is ook een heel erg activiste rond schone kleren... Hmm. ...en Evelien Bosheid, actrice, zal daar ook aanwezig zijn. Dus oh ja. 24, uh, 23 november uh, in de kerk van Basel. 23 november, november. 2023 in de kerk van Basel. Ja. En ik vermoed dat het uh, s'avonds 20 uur zal zijn... Uh, ik dacht uh, 19.30 uur. Oh, nee. En ook, wij ja. worden ondersteund door de, door de provincie, want zonder de provincie konden wij dat programma ja. niet uitwerken. Ja. Dus, uh, ja. Die hebben ons enorm gesteund, de provincie Oost-Vlaanderen. Ja, moet je dus zeker zijn met heel wat uh, BV's, uh, daar ook rond een toch wel heel gevoelig thema. Wij komen zo meteen terug na de muziek. Ja, zeker. Een meer dan welverdiend applaus voor Kuan Bin en Live at the RBC Echo Beach. Dit was het nummertje White Gloves. Maar we waren aan het babbelen met Jan Smet. Jan Smet, voorzitter van de Mondiale Raad, die ons ook iets meer wenst te vertellen over inleefreizen. Wat zijn dat eigenlijk? Ja, inleefreizen, dat is iets dat ons nauw aan het hart ligt uh, uh, op de Mondiale Raad. Met inliefrezen bedoelen we eigenlijk, uh, ik ga eerst het, iets anders zeggen, de gemeente Kruidbeke uh, geeft toelagen aan mensen die op inliefrezen gaan. Ah, ja. en wat zijn mm -hmm. dat nu? Dat zijn jonge mensen tussen 17 en 25 jaar die ergens deelnemen aan een inliefrezen. Dat kan zijn op eigen initiatief, maar uh, in vele gevallen is dat uh, de school waar ze les volgen, die een stage aanbiedt in het buitenland in het kader van een project rond ontwikkelingssamenwerking. Meestal is dat het onderwijs, maar dat kan ook zijn rond geneeskunde, vroedkunde, in de landbouw, in de voedselzorg en verder. Die mensen krijgen een toelage van 250 euro. ja. ja. En een inleefreis is eigenlijk ook wat een, een studiereis, als ik het goed ja, begrijp. Ja, dat is uh, studiereis, maar zeker niet te vergelijken met uh, Erasmus, want dat valt er oh ja, nee, niet dat onder. Je ja. moet echt zijn in het, uh, in het kader van een project rond ontwikkelingssamenwerking. Die jonge mensen gaan geen les geven, ja. of die gaan meewerken in een kraamkliniek, ja. of die draaien mee in een landbouwbedrijf, maar mm -hmm. allemaal... Uh, in, de, in de armste gebieden van bepaalde regioen. Oh ja. En dat kan verspreid zijn over de hele wereld. Ja. Zijn er zo al heel wat inleefreizen doorgegaan? Sinds, of is dat een uitzondering? Sinds 2006 tot ja. nu, staat nu de teller op 43. Ola, dat is de moeite. En dat zijn allemaal jonge mensen van die leeftijd. En dat, kan, dat gaat over de hele wereld. Burkina Faso, ik noem er maar een paar op. Armenië, Haiti, Ghana, Roemenië, Tanzania... Uh, Senegal, Sri Lanka, Cameroen, ja. Suriname. En, en zo kan je nog doorgaan. Ik ja, dus kan nog even. In, even in de veertig ja. reizen. Staan er nu nog gepland dat je weet voor. Uh, nee, dit jaar hem niet meer, maar laten we zeggen. Voorlopig is het even stil daarom. De laatste ja. die geweest is, is in 2022 in ja. naar Madagaskar. Mm -hmm. Maar het is ook zo, en dat wil ik toch wel even vermelden. Soms horen wij van mensen die deelgenomen hebben aan een stage via de school. Ja. En dat wisten we niet achteraf. Oh, ja. En we vinden dat jammer. Ja. Daarom wil ik echt een oproep doen aan jonge mensen. Uh, als ze van zin zijn van stage te doen, of dat kan ook zijn bijvoorbeeld uh, met bouwkampen, of ja. met de Damiaanactie die mm. bieden in liefde aan. Ja. aan. Ja. Uh, bij ons in Perkunafvastel zijn ook al twee mensen, een ja. plek waar wij vertegenwoordigd zijn die daar ja. gaan werken ja. zijn. Ja. Dan wil ik zeker aan de jonge mensen zeggen, informeer u vraag ja. die subsidie aan, dat geld ligt eruit, ja. zal goed besteed worden. Ja, een vraag die toelage dus aan, als het inderdaad gaat over een inleefreis ja. in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Goed, zo meteen na de reclame en een streepje muziek zijn we terug bij jou. En zo gaan we stilletjes aan het gesprek met Jan Smet, voorzitter van de Mondiale Raad van Kruibeken, afronden. Maar ik zit nog met een vraag rond eventuele projecten van de vierde pijler die actief is in Kruibeken. Uh, wat wordt daarmee bedoeld? Uh, vierde pijler, dat is eigenlijk... Er zijn ook drie andere pijlers. Ik weet het ook niet van buiten oor. Er is ook internationale samenwerking, de NGO's. Ja. Maar de vierde pijlers zijn eigenlijk... Mensen zoals u en ik die zich samen verenigen en iets organiseren uh, met de bedoeling een project te hebben en te ondersteunen in het buitenland. Dat kunnen collega's zijn, dat kunnen vrienden zijn, ja. dat kunnen uh, eenders was zijn. Mensen die een organiseren en samen iets willen doen zonder ontwikkelingssamenwerking. Dat is eigenlijk de vierde pijler. Oh ja, prima. Uh, hartelijk dank alvast. Jan voor heel die uitleg. Uh, je wou nog iets zeggen over die inleefreizen. Ja, dacht ik wou dat mij de juiste ontgaan is. Die 43 uh, jonge mensen, dat zijn allemaal meisjes op twee na, de waren jongens. O, ja. En wij vragen alsjeblieft aan jongens die zijn blijkbaar minder geïnteresseerd in, in, in inleverreizen. Maar we smeken om jongens, dat er eigenlijk ja. ook is waar jongens op inleefreis gaan en dat niet alleen bij meisjes ah, Oké. Okay. Dat is onze vraag. Ja, okay. Bedankt alvast voor die smeekbeden, dus meer jongens die op inleefreis willen gaan en daar een toelage voor kunnen krijgen van... Hoeveel was het nu weer? Uh, uh, dat, is, dat is niet voor de vierde pijler, dat is nog apart. Nee, nee maar voor de, inleef... de inleefreis ja? is 250 euro. 250 maar euro. De vierde ja. pijler kunnen ook uh, een toelage krijgen om de twee jaar. ...van 500 uur van de gemeente. Oh ja, dat is voor degene die dan een project op poten zetten... Voilà. ...rond die vierde pijler. Oké, okay, dat oh, is... Prima. Hartelijk dank voor deze heel heldere uitleg... ...Jan Smet, voorzitter van de Mondiale Raad. Uh, je ziet dat wel staan op de website van de gemeente Mondiale Raad... ...met heel wat namen en acties of ja. verenigingen... ...of hoe ik het moet noemen. Uh, maar het is niet altijd zo duidelijk wat die doen... ...en dat heb je ja. tijdens dit interview toch wel heel duidelijk kunnen maken aan ons luisterpubliek bedankt om tot hier te komen en uh, wij sluiten af met de streepje muziek maar ik zie je teken doen dat je toch nog iets wil zeggen ja, ik wil uh, gewoon uh, Radio Barbier bedanken dat ik hier mocht zijn en uh, ik wil nog een telefoonnummer meegeven van de ja? ambtenaar uh, mondiaal beleid en dat is 03 740 0217. Dan kun je alle informatie krijgen of spring gewoon eens binnen op het ontaal van het gemeentebestuur of van de, het bravareer ja. en dan ga je alle inlichten krijgen die je nog verder wenst. Oké, okay, bij deze is dat mooi afgerond. Bedankt voor de komst naar de studio en wij sluiten af met uiteraard weer wat muziek. Radio barbiers, barbiers, barbiers. Kruis,